1 uur. Het NOS-journaal, door Ralf Megens. Goedemiddag, overval Libië wordt Nederlander fataal. Het aantal woninginbraken stijgt ruim 10% en hevige gevechten bij hoofdkwartier van Gebakbo.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 De GPD-bladen melden dat hij en twee Nederlandse collega's... eerder deze week werden overvallen door strijders van Gaddafi. Bij die overval zouden ook de medicijnen zijn gestolen... die het slachtoffer gebruikte vanwege epilepsie. De drie zouden na de overval naar de stad Benghazi zijn gevlucht... waar het slachtoffer dood werd gevonden door een van zijn collega's. Mogelijk heeft hij een epilepsieaanval gehad. Het slachtoffer werkte in Libië voor een oliemaatschappij. Minister Rosenthal zei nog geen bevestiging van de berichten te hebben. Wat we wel weten is dat het zou kunnen gaan dan... om uh, iemand die behoorde tot de laatste drie uh, Nederlanders... die in het oosten van Libië waren... Uh, dat het daarbij gaat, uh, het gaat daarbij om uh, twee uh, Nederlanders... die hadden het kennengeven in Libië te willen blijven. Eén die weg wilde. Degene die weg wilde is inderdaad op weg richting Egypte. Dus dan houden we er... Twee over. Maar verder kan ik op dit ogenblik niet gaan. Op dit ogenblik niet, maar Roosendaal hoopt dat hij later vandaag wel meer bijzonderheden kan geven. Het aantal woninginbraak is vorig jaar met 10 ruim 10 gestegen, meldt de Raad van Korpschefs. Vorig jaar is meer dan 80.000 keer ingebroken in woningen en ook pogingen tot inbraak zijn daarbij meegeteld. Veel huizen zijn steeds beter beveiligd. Daardoor komen inbrekers vaak niet verder dan een poging tot inbraak. Serieinbrekers houden vaak nachtenlang dezelfde huizen in de gaten. In Abidjan, de grootste stad van die voorkust... wordt al urenlang gevochten om het zwaar bewaakte hoofdkwartier van president Bakbo. Aanhangers van zijn rivaal, Watra, namen vannacht al grote delen van de stad in. En ook hebben ze het gebouw van de staatstelevisie aangevallen. Gisteravond ging het beeld daar op zwart. Het lijkt erop dat Bakbo steeds verder in het nauw wordt gedreven. En bijna is verslagen. Hij won de verkiezingen, uh, vorig, nee, vorig jaar won uh, Watara de verkiezingen... maar Bakbo wil daar niet weg. Franse vredestroepen hebben 500 buitenlanders opgevangen in een militair kamp. 150 van hen hebben de Franse nationaliteit. Burgers woonden in Abidjan en voelden zich bedreigd door plunderaars. Een Zweedse vn medewerkster is gisteravond in Abidjan doodgeschoten. Zij werd geraakt door een verdwaalde kogel. Dit is het NOS Journaal, het dooralt meegens. CDA Tweede Kamerlid Gerda Verburg wordt permanent vertegenwoordiger van Nederland... bij de Wereldvoedselorganisatie FAO. Zij staat de opvolger van Agnes van Ardenne. Die wordt voorzitter van het productschap Tuinbouw. Verburg was in het vorige kabinet minister van Landbouw. Sinds de verkiezingen van vorig jaar zit ze weer in de Tweede Kamer. Eerder was ze ook al Kamerlid, van 1998 tot 2007. En verder was Verburg jarenlang bestuurslid van het CNV. Japan gaat snel plannen maken voor de wederopbouw van het verwoeste kustgebied. Dat heeft de Japanse premier Naoto Kan gezegd... op een persconferentie die live is uitgezonden op de staatstelevisie. De regering wil grote stukken van het grondgebied opkopen... en samen met projectontwikkelaars en plaatselijke autoriteiten om de tafel gaan. De roep om samenwerking was sowieso duidelijk aanwezig in de toespraak van Kan... zegt correspondent John Veldkamp. Wat mij heel erg opviel is dat hij zei... Um, er is al jaren een soort van individualisering aan de gang in Japan...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 En tientallen helikopters en schepen. Drie weken na de aardbeving en de overstromingen die erop volgden, worden nog zo'n 16.500 mensen vermist. De Nederlandse huishoudens hadden vorig jaar minder te besteden dan in 2009. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.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 Medewerkers van de openbaar vervoerbedrijven in de drie grote steden voeren de komende weken opnieuw actie. Daarmee willen ze Den Haag vragen om af te zien van 120 miljoen euro aan bezuinigingen. Ze zijn bang dat die maatregelen leiden tot overvolle trams en bussen, tot lange wachttijden en meer onveiligheid in het openbaar vervoer. Halverwege februari werd om die reden ook al actie gevoerd. De nieuwe acties beginnen volgende week donderdag in Amsterdam. Dinsdag de 12e wordt in Rotterdam actie gevoerd en woensdag de 20e in Den Haag. De Vrijdag van de Martelaren. Zo is deze dag gedoopt door Syrische activisten. Ze hebben opgeroepen tot massale demonstraties na het vrijdagmiddaggebed. Het gebeurde vooral via sociale netwerken zoals Facebook. Correspondent Nicole Fever is in het buurland Jordanië in de hoofdstad Amman. Nicole, staat iets dergelijks ook op stapel in, uh, in Amman daar bij jou... na dat vrijdagmiddaggebed? Ja, het is, uh, het is hier ook alweer begonnen. Ik sta bij een kleine groep uh, demonstranten... Uh, vorige week werd er ook op vrijdag gedemonstreerd en toen liep het volledig uit de hand. Toen vielen er uh, meer dan 100 gewonden en er viel zelfs een dode. Het kwam tot botsingen tussen twee groepen: de mensen die zeiden wij ondersteunen de monarchie en een groep jongeren die hervormingen wilden. Nou, nu heeft men het anders aangepakt. Men heeft, uh, de koning heeft verboden dat mensen met zijn foto de straat op gaan. Dan zag ik al veel loyalisten ook in de stad rondrijden. Uh, dus mensen. Houden hun adem in of het hier vandaag weer tot, uh, tot onrusten zou komen? En wat verwacht jij voor het buurland Syrië? Um, gaat het erom spannend? Durven mensen daar de straat op, denk je? Nou, als je kijkt hoe massaal de oproepen zijn en de eerste berichten, dat in een paar plaatsen, is men de straten opgegaan. Daar komt natuurlijk niet al te veel en al te snel naar buiten uit Syrië, omdat het allemaal via het internet moet. Maar we hoorden bijvoorbeeld dat in, in daaruit de plaats waar de protesten begon, dat dat echt helemaal is ontsloten door, door het leger, maar dat daar ook mensen weer de straten proberen te gaan. En dat dat ook in andere steden het geval is. Ze laten, willen laten merken dat ze absoluut niet gelukkig zijn met de toezeggingen van het regime tot nu toe. Alles op termijn, er wordt misschien een einde gemaakt aan de noodtoestand, maar op dit moment Wordt er op geen enkele manier tegemoet gekomen aan hun eisen voor meer vrijheid, hervormingen. En dus zal het daar ook weer massaal, uh, uh, zullen mensen massaal de straat op gaan. Maar ja, mensen hoeven maar een beetje kritisch te zijn en, uh, en ze verdwijnen gewoon daar, hè? Ja, dat is echt een groot probleem. Ik was een paar dagen geleden aan, uh, aan de grens met Syrië, vlakbij Dara, het, uh, het zusterdorp aan de Jordaanse kant. En daar waren erg veel Syriërs aanwezig, mensen die vlucht waren, die zeiden. Wij willen het niet afwachten daar op dit moment. Ik wil mijn gezin meer in veiligheid brengen. En het was heel opvallend dat eigenlijk niemand durfde te praten. Ze zeiden ja, zelfs als mijn stem wordt gehoord, als, als uh, mijn hand wordt herkend... het kan echt een, een oordeel betekenen. Mensen zijn absoluut ontzettend bang en durven niks te zeggen. Ja. De president, Assad die liet eerder doorschemeren dat hij dacht aan hervormingen. Daarvoor was dat nog helemaal geen sprake van. Nu uh, ja, dacht hij er een, een beetje aan. Wat denk je, gaat hij de teugels wat laten vieren? Nou, wat hij eigenlijk zegt is, uh, de, uh, informer, daar werken wij al aan. Alleen moet dat gebeuren in ons tempo en niet in het tempo van de straat. Wij gaan ons niet laten opjutten en wij moeten rekening houden met de buitenlandse vijanden. Die zitten achter deze opstand en daarom moeten we ons als één man tegen verzetten. En die eenheid in het land die zo noodzakelijk is met al die verschillende bevolkingsgroepen. Ik ben de enige man die, dan kan die dat kan bewaken. Ja, en hoe Assad erbij stond tijdens zijn toespraak in het parlement met een grote grijns. Ja, dat deed de mensen die uh, doden hebben zien vallen, die uh, familieleden verloren hebben, natuurlijk geen goed. Het was, ze zagen dat toch echt als minachtering en noemde aan het adres van hun doden. Dus ja, van Assad wordt op dit moment echt bijzonder weinig verwacht. Nicole Fever in Amman in Jordanië, dankjewel. Sport. De ronde van Italië die start volgend jaar in Denemarken. De Giro begint op 5 mei in de plaats Herning met een individuele tijdrit. Daarna blijft de rittenkoers nog drie dagen in Scandinavië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 We hebben verkeersinformatie. Bij de AWB zeg ik goedemiddag tegen John Schoka. Ja, ik zeg ook goedemiddag tot de A20 in de richting Hoek van Holland. Er staan nog 4 kilometer tussen de knooppunten, Ter en Klein-Polderplein. Dat de A58 Vlissingen bergts op zoom. In beide richtingen voor de vlakertunnel staan nog files van 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Maar het goed nieuws is wel dat inmiddels alle rijst weer open zijn. Dankjewel, John. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Overval in Libië wordt Nederlander mogelijk fataal. Het aantal woninginbraken is vorig jaar met ruim 10% gestegen, meldt de Raam van Korpschefs. En in Abidjan, de grootste stad van Ivoorkust, wordt al urenlang gevochten om het zwaar bewaakte hoofdkwartier van de president Bakbo. Elf minuten over één. dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen gaat het feest, verder het vervolg van NCV's lunch.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 Dit is Radio 1, en CRV, 10jaarstand.nl, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we vieren vandaag dus inderdaad 10 jaar Stand.nl. En de jubileumuitzending komt vanuit het Mediacafé aan de weg in Showbiz City. Dat verklaart een beetje het geroezemoes op de achtergrond. Mensen hebben het hier gezellig. Uh, het is een komen en gaan van mensen die de afgelopen jaren in het programma te gast zijn geweest. Mensen die eraan gewerkt hebben vooral ook. Uh, nou ja, u hoort ze straks voorbij komen. Uh, zometeen ook een mooi portret van drie vaste bellers naar Stand.nl. Want wat is het verhaal achter de stemmen die u geregeld voorbij hoort komen? Uh, 0,71. Een 0,74. Dat is uh, 0,30. Nou, hartelijk dank uh, ja. voor dit moment. Dag. Dag. Dag. Dank u. Dag. ja We hebben zo in een column van cabaretier Micha Wertheim. En vanaf half twee is er echt standpunt NL. En dan leggen we onszelf onder het vergrootglas. Want tien jaar lang hebben we uw mening gevraagd over de meeste uiteenlopende onderwerpen. Maar zit Nederland wel te wachten op de mening van Jan en Alleman? Daarover een forumdiscussie met Jolanda Sapp, fractievoorzitter van GroenLinks... communicatieadviseur en oud-politicus Jack de Vries... en de baas van het journaal Hans LaRouche. En de stelling waarop u kunt reageren luidt... het is waardevol dat burgers steeds meer meepraten over het nieuws. Bent u het daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. Kost 50 cent, u kunt ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl en ook twitteren naar hetstand.nl. Uw mening telt al 10 jaar. Bij stand.nl van de NCRV. Het idee achter stand.nl is dat iedereen mag bellen met zijn of haar mening. De een doet dat af en toe is. Sommige mensen doen het ook nooit. Maar er zijn ook mensen die intussen vertrouwde stemmen zijn geworden. Zoals bijvoorbeeld Ferdinand Hossenbuks, Famke van Hensbergen en Jan Parmentier. Alle drie vaste bellers naar het programma. Maar wie zijn dat nou eigenlijk en waarom bellen ze zo vaak? als ik thuis kom, want ja. jij toch toch wel eens nacht kom, ja. kom ik uit ja. en dan uh, kom ik thuis en dan zegt mijn vader nou of een half uurtje dan ga ik op de radio en dan denk ik wel ja, dus van je nacht, ja, dat is vier uur, uur is Ja, ik ben ja. Uh, Ferdinand Hossenbux uit uh, Utrecht. Van oorsprong uh, kom ik uit uh, Suriname. Ik woon al bijna 37 jaar in uh, in Nederland en ik ben hier ook met de radio bezig geweest. Ja, totaal bij elkaar pak Een beetje in uh, bijna een jaar of veertig op, uh, op de radio. Uh, bij de, de, ja, tegenwoordig bij de NCRV, BNN, daarvoor bij de Avro, noem maar op. Ja, dan denk ik wel eens van ga lekker slapen of zo, yes. in de nacht. Ja. Maar hij vindt het zo leuk. Dus, uh... Zo, Hallo. Hallo. Hallo. Hai. Hey. Eh, Dit is Jan Pannent hier en eh, die woont in Hengelen Overijssel. En die doet al dertig jaar onderzoek naar uh, corruptie in Nederland. En dat is dan een hoofdzaak bij uh, rechtelijke macht, ook bij ministerie... en sinds een jaar of tien ook politie. Wa ja, waarom? Jan, waar, waarom zijn we hier? we zijn niet bij jou thuis. Nee, we zijn hier omdat uh, we ook helaas in Hengelo zitten... met een aantal mensen die zeer ernstige problemen hebben. Mevrouw Wagenvoort heeft, heeft mond met de gemeente Hengelo... En er zijn een heleboel mensen die mot hebben met de gemeente Hengelo. Ik heb zelf ook mot met de gemeente Hengelo. Maar ja, de meeste mensen hebben geen juridische ervaring. Ze weten niet hoe ze dat moeten doen. En hoe ze die stukken op moeten stellen. Ik, uh, ik kan dat goed. Ik kan de meeste advocaten nog wel wat leren op dat gebied. Uh, ik ben elke morgen om zes uur op. En ik ben er tot twaalf uur nachts mee bezig. Ik ben daar vijftien, 16 uur per dag mee bezig. Dit is bijvoorbeeld zo'n actiefoto. Dat een... een... is tegen bedrijventerreinen. Wat laat u nou goed zien? Een uh, foto van Milieudefensie, dat wij in actie komen... omdat ze dan weer uh, ergens een uh, fabriek op een uh, mooi stuk natuurterrein willen bouwen. Dat is niet de bedoeling, dan komen wij tegen in actie thuis bij Famke van Hensbergen. Het is een klein, maar heel schattig huisje. En het heeft helemaal niks met Stam.nl te maken natuurlijk. Maar u zag iets bijzonders, hè? Ja. Ik zag twee citroenvlinders. En die had ik toevallig op vroege vogels uh, aangekondigd... op de fenolijn uh, dat de eerste was gesignaleerd. En, en ik zag er ineens twee achter elkaar vliegen. De combat zitten hier in het stadion. Eindhoven tegen de AC Milan. De stand van 2 tegen 1 in het voordeel van de AC Milan. Nog een halve te gaan in nee, ik wedstrijd. werd in de, in de werd middag gebeld je... door het radiostation in Suriname. Of ik over een uur of drie die wedstrijd kon verslaan via de radio. Want men had nog wat kunnen regelen. Ja, het was heel moeilijk hoor. Maar ja, men wist mijn kwaliteiten, men kende mijn kwaliteiten. En het was van Ferdinand, je krijgt het toch van elkaar. We bellen hier rond de uh, kwart over acht uh, s'avonds Nederlandse tijd. Op die woensdagavond in december 1992. De uh, uh, Champions League de strijd uh, in de Europa Cup voor landskampioenen. Dit was Ferdinand van voor Radio KBC van het Nederland. Nacht <tosses> klein. Oh, wacht. Ik heb hem niet goed staan. Wat is dat nou? Zo. Uh, oh. En dan straks om half twee is het standpunt.nl. En dan gaat het ook over Libië. De stelling straks... Ik ben heel benieuwd. De militaire actie tegen Libië moet doorgaan tot Gaddafi weg is. En daarover komt uh, meepraten... En schrijft hogebei. u dan mee? Waarom moet ik meeschrijven? Nou, om het te onthouden? Nee hoor. Nee, hoor. Als ik iets hoor, dan onthoud ik het. Ik heb een ijzeren geheugen. Kijk of het vandaag lukt. Ncv met standpunt.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, uh, met Famke. Met parlementier uit Hengelo. Goedemiddag met Ferdinand Hossenbux uit Utrecht. Ja, Libia, wat moeten we daarmee? Ja, moeilijk. Ik vind het een heel moeilijk standpunt. Nee, het is geen moeilijke stelling. Ik heb een, uh, ja, daar heb ik een mening over. Een korte hoor. Ik heb even telefoonnummer niet bij de hand. Uh, 071. 074. Dat is uh, 030. Nou, hartelijk dank uh, ja. voor dit moment. Dag. Dag. Dag. Dank u. Dag. Dag. Nou, dan bellen ze je terug. En uh, meestal doet dat wel. Zo we inmiddels binnen bij uh, Jan Parmentier. Stapels, ordners, krantenknipsels. knipsels, oh, oh, oh, de andere kamers. Dat staat helemaal vol met kasten met orden, Dus Je wordt daar <laughs> helemaal niet goed van. <laughs> Sommige mensen kunnen denken... Uh, die Parmentier, dat is een, een keffertje... die houdt zich zeg met maar, een heleboel zaken bezig. Maar uh, inmiddels... Ga je ook, contacten? ook gewoon tot het ministerie en heb je een afspraak met minister Donner? Ja, ik heb dus al uh, geruime tijd uh, goed contact met Donner. Ik heb gewoon zijn uh, privé nummer. Ik ga het natuurlijk niet zeggen. Dat mag ik niet, maar hij heeft me dus nu uitgenodigd voor een eerste gesprek. Maar ik ben iemand geweest. Ik heb nooit een blad voor de mond genomen. Ik, ik, ik zeg altijd waar het op staat. Ik geef mijn mening. En uh, dat is me niet altijd inderdaad dan ook afgenomen. Maar ik ben van mening dat dat, dat moet kunnen. En als er is niet deugt, dan zeg ik er wat van. Dan zullen sommigen me niet leuk vinden, maar dat moet dan maar. En nu is het wachten tot Stam.nl begint. Ja. En wat doet u dan in de tussentijd? Um, Computer. Games. <laughs> Ik ben gek op games speelt voor jezelf, maar je kan ook samen spelen. Eén op de drie keer bel ik in, denk ik. Ja, het, wordt, ja, het moet Nederlands. De hè? Nederlandse media die, uh, ligt de Nederlandse bevolking uh, niet goed in... over wat er in Nederland gaande is. We hadden wel een SCH, maar we kunnen geen woord maken met die SCH. En uh, als je dan als burger de kans krijgt uh, die inlichtingen wel te verstrekken... dan doe je dat. Ja, dat ik het belangrijk vind, toch. En het woord belangrijk zegt het al, rijk aan belangen. Het gaat in feite iedereen aan. De kleine invloed die je hebt als, als burger, die neem ik te baat. Wil je nog koffie? Dan ga, ik het, dan ga ik het ook even opnemen. Ik, ik, ik neem het meestal op, hè? om te horen of je zelf een de uitzending bent. Uh, ja. Op cassettebandjes. Opnames hier rond de politiek en uh, ja, de val van uh, diverse keren van het kabinet uh, Balkenende... De dood rond de Pim Fortuyn. Uh, het is een heel archief, joh. Het is gewoon te gek voor woorden, maar goed. Dit is radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Geïsoleerd en in verwarring zo gaat. Met Ferdinand. Met Vanke van Hensberg. Hallo, dank Goedemiddag. Ah, goedemiddag. Ik doe de radio uit. Ja, ja. oké, okay, dan hou ik het even aan. Als derde kom ik in de uitzending. hè. hier. Oh, mevrouw, nee, ik heb er even geen tijd voor. Ik ben heel druk. Sorry. Dag, er was wat anders. Dus, <laughs> De opnameknop gaat aan. Goedemiddag. IJssel, goedemiddag, goedemiddag Jorgen. met uh, Ferdinand Hossenbux uit Utrecht. Ferdinand, goedemiddag. Dag, uh, hele mooie stelling trouwens. Hm? Die belt heel vaak. Ferdinand, ja, dat is een bekende. En die vind ik altijd heel enthousiast en ook heel duidelijk. En wat ik nooit zal doen, wat mensen ook wel eens doen, dat is gaan schelden. Of, of, of het hebben over heel wat anders. Dat helemaal niets te maken heeft met de stelling. Dat denk ik bij mezelf. Bel dan niet. We gaan met die actie tot die pleite is. Dank je. Goedemiddag. Nou, ik vind het een hele moeilijke stelling vandaag. Laten we hopen dat hij uh, tot uh, zijn positieve komt. als uh, ziet dat zijn uh, invloed af, afneemt. En zit weer op? Het zit erop, het zit erop. Ik ben benieuwd. En uh, ik wil jullie toch uh, hartelijk feliciteren met het uh, tienjarig jubileum. Tien jaar. Oh, inderdaad, volgens mij bel ik al vanaf het begin. Zo leuk vind ik het. Hoe lang uh, blijf je nu opnemen? Ik ga hem nu stopzetten en dan beluister ik het later nog een keer. En uh, ja, nou leuk, en uh, dan sla ik hem op. Nou, Jan Parmentier, de slotklap heeft al geklonken. Ja, het zal, uh, zo afgelopen zijn. Maar goed, het is toch even leuk om te luisteren wat de mensen er nou van vinden. Ja, maar zonder de mening van Jan Parmentierder. Ah, dat is niet erg, die hoeft niet altijd uh, gegeven te worden. En, uh... en dan geldt gewoon, morgen is er weer een nieuwe stelling. Ja, ja natuurlijk. Ja, ja. Dan gaan we toch weer even luisteren. Hè? Als we de kans krijgen. Ja, ja, ja.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 Geen idee wat je over je heen krijgt aan inbellers. En zich natuurlijk absoluut niet houden aan de stelling. Ik vind Stand.nl een, een, een spannend programma. Als ik dat als politicus zou doen, dan zou ik door de voorzitter terecht worden geweest. Ja, we hebben gehoord dat Mark Rutte, de premier, ook een enorme fan is van Stand.nl. Net als Maxime Verhagen. En er zijn, gaan zelfs geruchten dat de koningin wel eens af en toe luistert. Toch zijn er ook mensen die minder warme gevoelens hebben bij dit programma. Onvoorstelbaar, maar het is waar. Hier is de column van cabaretier Micha Wertheim. Goedemiddag, u spreekt met Mika Wetheim. Ik wilde even reageren op alle stellingen... die de afgelopen tien jaar bij Stand.nl zijn langsgekomen. Ik ben het met alle stellingen oneens. Allemaal, alle 2576 stellingen. Ik zag er geen één tussen waar ik ook maar een beetje iets voor voelde. Het is... Of het nu over hoofddoekjes ging, over de opwarming van de aarde... over de minister van Defensie, de burgemeester van Utrecht... de president van Amerika, de eeuwige vrijheid van meningsuiting... minimumstraf of de maximumsnelheid op de afsluitdijk... ik vond alle stellingen en alle reacties... Even verschrikkelijk. Eigenlijk zou ik nu moeten stoppen, want dat is een beetje de formule van dit programma... dat vandaag tien jaar te lang bestaat, wat mij betreft. Iedereen mag een mening hebben, maar een reactie mag nooit langer dan één minuut duren. Na één minuut worden alle bellers onherroepelijk afgekapt. Want er zijn nog meer mensen zonder verstand van zaken, maar met een mening... die verder niets te doen hebben, die ook een minuut op de radio woedend willen zijn... over het maakt niet uit wat, zolang ze maar niet de tijd krijgen om echt een argument uiteen te zetten... Meer dan 300 transistorradio's heb ik de afgelopen jaren... uit frustratie tegen de muur kapot gegooid. Als ik weer eens de vergissing maakte om smiddags Radio 1 aan te zetten. Bij de elektronica-winkel zagen ze me de afgelopen jaren al aankomen. Dag, meneer Wertheim. Heeft u weer naar stand.nl geluisterd? Nou, de nieuwe radio staat klaar, hoor. En ik was niet de enige, hoor. Duizenden radio's zijn er de afgelopen jaren tegen de muur gesmeten. Omdat luisteraars gek werden... Van het meningenbombardement dat Stand.nl heet. En gelukkig mag ik vandaag van de redactie één keertje terugschreeuwen. En ik ben de redactie daar heel dankbaar voor. Want ik spreek hier namens al die miljoenen Nederlanders. die, net als ik, nooit in hun hoofd het idee zouden laten opkomen. om Stand.nl te bellen. omdat ze, net als ik, snappen dat als je ergens geen verstand van hebt. je van een beschaving getuigt als je je mond houdt. En als je ergens wel verstand van hebt... het toch nooit zal lukken om binnen één minuut uit te leggen hoe het zit. En nu hoor ik de directie van radio, en de, van radio 1 al roepen... maar gewone mensen hebben toch ook recht op een mening? Ja, natuurlijk, iedereen heeft recht op een mening. Maar niet alle meningen interesseren mij. Niet iedere mening hoeft op de radio. Bovendien, mensen met verstand van zaken, dat zijn ook gewone mensen. Dus als je zo graag gewone mensen aan het woord wil laten... waarom dan geen gewone mensen met verstand van zaken? En als die gewone mensen met verstand van zaken dan toch in de studio zitten... waarom laat je mensen zonder verstand van zaken dan niet opbellen met vragen? In plaats van stand.nl, wat dacht je van vraag.nl? Dan mag iedere luisteraar die iets niet snapt opbellen en een vraag stellen. En wie weet verandert er dan een keer iemand van mening. En nog beter... Je gaat als radiomaker zelf op onderzoek uit. Je maakt een mooie lange reportage... waarin je aan de hand van feiten probeert uit te leggen hoe complex de wereld is. Dat kost tijd en moeite en geld. En misschien een paar luisteraars. En je moet er de straat voor op. Misschien moet je zelfs een boek uitlezen... Maar dat is journalistiek. Dat is waar ik, om het in stand.nl-taal uit te drukken, belastinggeld voor betaal. Maar Miga, maar Miga, ben je dan tegen debat? Het is toch goed dat mensen met elkaar in debat gaan? Ja, maar een debat is wanneer je met elkaar van gedachten wisselt. Dat je elke vragen stelt om samen verder te komen. Dat je rekening houdt met de feiten. En dat je erkent dat niet alle meningen evenveel waard zijn. Als luisteraars alleen nog maar meningen geven en niets meer vragen, dan is op een dag de vraag op. En iedere econoom kan uitleggen dat als de vraag opdroogt, de crisis voor de deur staat. En toch, lieve luisteraar, wil ik vandaag Stand.nl feliciteren. <lacht> Waarom? Dat zal ik u uitleggen. De afgelopen dagen circuleerde er op internet een filmpje waarop we konden zien hoe de Tweede, Ka Tweede Kamerlid Lilian Helder in een Kamerdebat volhoudt dat ieder statistisch-wetenschappelijk onderzoek onmogelijk is... omdat je mensen nu eenmaal niet met elkaar kan vergelijken. Verschillende groepen mensen met elkaar vergelijken. Om zo te kijken wat het beste beleid voor de toekomst is, zou volgens Lilian Helder hetzelfde zijn als... en ik citeer, appels met koeien vergelijken. Appels met koeien. Lilian Helder had vorige week vrijdag in de Tweede Kamer geen boodschap aan wetenschappelijke feiten en wetenschappelijk onderzoek. Ze heeft gewoon haar mening en is vastbesloten zich niet voor de feiten te laten overtuigen. Veel mensen maakten zich vrolijk over dit staaltje onbenul van een Tweede Kamerlid. Andere mensen waren geschokt of droeger, droevig. Maar ik dacht, gefeliciteerd stamp.nl. jullie manier van debatteren heeft in tien jaar tijd zelfs de Tweede Kamer bereikt. Zo, en nu moet ik ophangen, want ik geloof dat ik zo mijn radio weer kapot ga gooien. <lacht> Micha Wertheim was dat luisteraar van het eerste uur zo te horen. Um, uh, er verschijnt trouwens een uh, boekje van hem uh, en een dvd. En um, u kunt alles over hem vinden op www.migawertheim.nl. Het ging al even over de, uh, de directeur, geloof ik, zei die van Radio 1. Maar dat heet al zendecoördinator. Laurens Borst staat hier in het publiek. Gefeliciteerd. Ja, jij gefeliciteerd. Hè? Die discussie, hè, die ook al een paar keer aan bod is geweest. Uh, het heeft tien jaar volgehouden nu al op, op die zender. Uh, is dat altijd is dat een onbesproken uh, programma geweest? Nou, er is best wel discussie over geweest uh, of je zo'n programma wel of niet moet doen. Uh, vaak onder makers onderling. Maar ik denk dat wat we net in de column hebben gehoord... dat dat nou een voorbeeld is van waarom je zo'n programma op de radio uh, moet hebben. He, we, er is volop ruimte op Radio 1 voor feiten en uh, meningen. Maar dit is een uh, programma wat ook, uh, doordat door het zo prikkelt... ook emoties bij luisteraars kan uh, oproepen. En dat is een programma, uh, daar hou je van of daar hou je niet van. En uh, daar moet je gewoon een paar van uh, op de zender hebben. Kunnen het voorlopig voor de komende tien jaar intekenen? Ja, nou, dat, uh, je moet eerst nog maar eens zien of, uh, hoe het bestel eruit ziet over tien jaar. Dat is ook weer zo. Maar uh, op basis van de cijfers zo is het goed helemaal. Hè? Daar ben je tevreden over. Daar ben ik zeer tevreden over. Er zijn uh, bijna een miljoen uh, luisteraars uh, die uh, dit programma wekelijks bereikt. En uh, dat zijn er heel wat. Dit is opgenomen, Laurens. Dank je wel. Um, we gaan nog even snel naar de directeur van de NCRV, Koen Abbenhuis. Waarom is dit typisch een NCRV-programma eigenlijk? Omdat het de thermometer van de samenleving is. Niet representatief misschien altijd, maar het geeft wel heel mooi de thermometer weer van wat er leeft. En de mensen mogen dat gewoon zeggen. En NCV. Uh, omarmt de hele samenleving. Dus ook de mening van voor- en tegenstanders. Kijk, samen op de wereld. En iedereen mag gewoon bellen, of die nou zin heeft of niet. Uh, we willen alle meningen graag horen. Uh, zometeen een, een debat over uh, dat meningscircus waar we natuurlijk elke dag aan meedoen. Uh, dat doen we met uh, drie uh, gewaardeerde gasten. Maar u mag daar ook over meepraten natuurlijk. Want de stelling straks is... het is waardevol dat burgers steeds meer meepraten over het nieuws. Voorlopig uh, heb ik net even gekeken. De tussenstand is uh, 80 om 20. Dus 80% is het eens. 20% is het daarmee Oneens. Het is door 1400 mensen gestemd. Zometeen die stelling, dus u mag reageren via de bekende kanalen. Nu eerst is hier Onno Duivenne de Wit. Radio 1. Het NOS-journaal. Voor het eerst is een huurder veroordeeld voor poging tot onderverhuur. Een Amsterdammer die zelf 400 euro huur betaalde. had zijn woning op marktplaats gezet voor 800 euro. De woningcorporatie kwam erachter en wilde de huur opzeggen. Van de kortgedingrechter mag dat. Na een overval door aanhangers van de Libische leider Gaddafi is een Nederlander overleden. Bij de overval in Libië waren ook de epilepsiemedicijnen van de man gestolen... en waarschijnlijk is hij overleden na een epilepsieaanval. De man werkte voor een oliemaatschappij. In Abidjan, de grootste stad van Ivoorkust... wordt al de hele dag gevochten om het zwaar bewaakte hoofdkwartier van zittend president Bakbo. Vannacht al namen aanhangers van zijn rivaal Watera grote delen van de stad in. Ook hebben ze het gebouw van de staatstelevisie aangevallen. En CDA Tweede Kamerlid Gerda Verburg wordt permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Wereldvoedselorganisatie FAO. Zij is daar de opvolger van Agnes van Ardenne, die voorzitter wordt van het productschap Tuinbouw. En dat is nieuws op dit moment. En dit is de ANWW Verkeersinformatie met de files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. 2 kilometer voor 1 brugge. De A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Tussen knooppunt Rijnsweert en de Den Dolder. 3 kilometer. En op de A58 vlissingen op -Zoom. In beide richtingen voor de tunnel staan op files van 2 kilometer door een ongeluk. Maar Maaienmiddags zijn op beide rijbanen. Alle reizen ook weer open. Dit is Radio 1. E. NCRV. 10 jaar standpunt NL. Jurgen van den Berg. Ja, toen het in 2001 van start ging, was de mogelijkheid om via radio en tv en uh, internetopstellingen te reageren nog heel nieuw. Voor het eerst uh, konden luisteraars direct hun mening kwijt. Dat zorgde destijds voor heel wat discussie, want wat was nou uh, het gevolg daarvan? En was het nou wel zo nodig om de luisteraar zo uitgebreid aan het woord te laten? Wat voegde al die meningen eigenlijk toe? Nu, tien jaar later, kijkt niemand er meer van op. In allerlei programma's op tv en radio, maar ook in de kranten, krijgen gewone mensen de kans om te zeggen wat ze van het nieuws vinden. Is dat nou een positieve ontwikkeling? Dat de stem van het volk zo uitvoerig te horen is? Of is er sprake van een meningenmani? Ik ga erover praten met GroenLinks-fractievoorzitter Jolanda Sap. Welkom. Dankjewel. De hoofdredacteur van het NOS Nieuws, Hans LaRouche. Ook van harte welkom. Dankjewel. En oud-staatssecretaris CDA, spindokter, tegenwoordig communicatiedeskundige Jack De Vries. Ook goedemiddag. Welkom. Ja. Uh, we beginnen .nl altijd met uh, drie keuzes voor iedere gast. Nou, om een beetje de tijd uh, in te korten doen we dat nu per persoon, uh, Jack de Vries. Uh, keuze dus, kort antwoord ja of nee. Ik zou zelf ook graag inbellen naar stand.nl, maar ik houd me geregeld in. Nee. Jolande Sap, ik gebruik wel eens een mening van een stand.nl beller in een Kamerdebat. Nee. Hans Laroes, het volk verovert de media. <laughs> nee. Dat is drie keer nee. Uh, u mag thuis ook meepraten. In uh, Stam.nl uh, de stelling luidt als volgt. Het is waardevol dat burgers steeds meer meepraten over het nieuws. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren naar @stand_nl. Um, ik wil ook graag jullie mening daarover. Uh, mevrouw Sap, eerst u maar. Dus de stelling, het is waardevol dat burgers steeds meer meepraten over het nieuws. Ja, dat, daar ben ik het wel mee eens. Ik vind het wel waardevol dat mensen gewoon hun mening kunnen laten weten. En uh, ja, dat wij als politici ook horen hoe mensen erover denken. Omdat je dan ook weet wat je zelf weer moet doen... om je eigen doelen en je eigen inzet helder over het voetlicht te brengen. Dus ik vind het waardevol. Hans Ladoes? Ik vind het wel waardevol met een voorbehoud. Ik vind dat het interessanter is om te weten wat mensen weten... in plaats van wat ze vinden. He, want vinden, meningen, of het nou op politiek is of op straat of in de journalistiek ook, meningen zijn vrij goedkoop. En ik ben meer geïnteresseerd in de verhalen. Dus ik wil wel weten waarom ze tot een uh, opvatting zijn gekomen. En dus het verhaal dat daaronder ligt, vind ik vaak interessanter dan de mening zelf. Ja, je bedoelt daarmee? Er, er is iets, uh, laten we zeggen, over timmermannen. Dan wil je een timmerman horen die daar iets over dat zegt. Dat zou ik interessant vinden. Of het gaat over wachtlijsten, dan wil ik iemand die op een wachtlijst staat. En niet, per se... en niet iemand die zegt: het is een schande meneer, want dat vind ik iets te makkelijk. Ja, Jack de Vries? Ja, eens met de stelling, omdat het goed is om een beetje zicht te houden op wat er leeft in de samenleving. Alhoewel het natuurlijk niet altijd representatief is. Ik zie er wel een gevaar in dat, ook in de politiek. Het dan ook mee door deze ontwikkeling veel te veel over de waan van de dag gaat. Ja. Toen het begon, he, Stand.nl, was, was het een van de weinige momenten... waarop je dan als burger je mening kon geven. Intussen is daar heel veel bijgekomen. Uh, Hart van Nederland doet het, editie.nl, uh, RTL Nieuws heeft een eigen pol, allerlei kranten. Het journaal, uh, ook op de radio, vraagt geregeld uh, uh, mensen om uh, um, uh, iets te zeggen over, over het nieuws. Uh, is dat nou een vooruitgang? Nou, er wordt altijd veel gezegd over de kloof tussen politiek en samenleving. Uh, mijn stelling is dat hij nog nooit zo klein geweest is. Ook met alle sociale media. Iedere politicus is via Twitter, huis, LinkedIn te bereiken. En het draagt in die zin dus wel bij dat uh, de politiek ook veel makkelijker beïnvloedbaar is. En dat incidentele kwesties worden verheven tot een, tot een groot debat. Dus goed dat je het geluid hoort. Uh, maar politiek en media moeten er wel verstandig mee omgaan. Ja, trekt u zich dat aan, Vrasab? Want het, we hebben toevallig van de week ook aandacht besteed aan de spoeddebatten die uh, geregeld in de Kamer zijn. Het, vaak de aanleiding van iets wat in de media is verschenen. Trekt u zich dat aan? Ja, ik trek me dat zeker aan. En het is ook mijn stijl niet. Ik vind dat de politiek ook niet zo uh, ja, puur op die incidenten moet uh, reageren. Maar veel meer over de, met de grote lijnen van het beleid. En dat er ook ja, veel meer discussie moet zijn in de politiek. Over waar nou eigenlijk de visies knellen. En dat je bereid moet zijn die discussies op basis van feiten te voeren. Ik maak me echt Zorgen over nou ja, wat er genoemd wordt: fact-free politics. In Amerika lopen ze daar nog verder vooruit dan wij. En dan zie je met de Tea Party dat nou ja, feiten, argumenten, doet er niks meer toe. Er worden alleen maar waanbeelden gecreëerd. Nou, ik vind het een dure plicht ook van politici om daar uh, nou ja, zelf ook tegen in te gaan. En ook gewoon echt op een open manier het debat te voeren over de middelen. Je voert niet het debat over je, over je maatschappijvisie. Hè? Daarop uh, onderscheid je juist. En daarop wil je ook je kiezers aanspreken. Maar de manier waarop je daar komt, daar moet je een debat met elkaar over willen voeren. En dat ook willen voeren vanuit kennis die er is over hoe je dat het beste doet. En daar maak ik me zorgen over dat dat te veel verdwijnt uit het politieke debat. Uh, Hans Larousse, uh, columnist Harry de Winter zei in 2005... Uh, Stam.nl is het absolute dieptepunt in de meningen, -mani die door de media waard. Ja, ik ben niet de woordvoerder van Harry de Winter. Nee, maar, lijkt, maar lijkt, wat, wat vind je daarvan? Uh, lijkt, het lijkt mij dat hij zijn eigen stelling bewijst. Um, <laughs> kijk, dat hangt, hangt er vanaf wat je ermee doet um, ik, Kijk, Als je naar kijkt naar wat er de hele dag op de radio gebeurt Er is heel veel nieuws en heel veel achtergrondprogramma Dan is het op zichzelf zinvol om van mensen te horen wat ze vinden. En dan zou ik vooral doorvragen. Dus niet ik vind dit, maar hoe ben je tot die mening gekomen? Wat is de argumentatie? Want argumentatie is datgene waar je wat aan hebt. Um, maar je moet het niet groter maken dan het is. Als ik nou een voorbeeld neem van de NOS. Kijk, Ik denk dat mensen het prima vinden om hierin te bellen. Tegelijkertijd weet ik dat als wij in de ogen van de mensen te veel op straat gaan... en een microfoon onder de neus van voorbijgangers houden. Dat doen we overigens niet, maar als ze dat beeld hebben... dan zeggen ze, ja, maar dat wil ik niet van het journaal. Dus mensen hebben een heel duidelijk beeld... wat ze van een politicus willen, denk ik. Wat ze van het journaal willen, maar ook wat ze op een plek als deze willen. En ik, ben dus, ik vind het prima dat een programma als dit bestaat. Waarbij voor mij echt de, de ontbindende voorwaarde is... vraag is door, niet alleen wat ze vinden, maar wat er wat eronder ligt. Maar, en, en, dus jij bent ook tegen de Foxpop in het... In het wat zo heet dat in vaktermen? Fox Foxpop is... Ja, Foxprop is de straat opgegaan en ze vragen een vraag aan iemand... wat vindt u van uh, die mensen in Den Haag? En dan zegt iemand, nou, dat zijn allemaal zakkenvullers, meneer. Nee, F kijk, wat ik bedoel is dat als je uh, het hebt over de woningmarkt... dat het heel goed is om naar starters te gaan. Want die weten iets van hun eigen situatie. Dus waar je mensen op aanspreekt, is wat ze weten. Op hun eigen deskundigheid en op hun eigen ervaring. En dat je daar niet altijd professoren achter een boek, of voor een boekenkast voor inschakelt... dat vind ik goed. Maar niet zomaar een losse opinie op straat gaan en zeggen... wat moet Obama doen in Libië? Nou hebben we het over, over dat de, de samenleving toch weer meer gepolariseerd is. Ook de politiek, Jack de Vries. Um, moet je extreme mening ook uh, laten horen? Ook in een programma als dit? Ja, eh, je zult ze wel eh, moeten laten horen. Er was ook net een voorbeeld eerder in de uitzending dat iemand racistisch werd. Dan denk ik dat het heel goed is dat de interviewer zegt van ja, dat willen we niet op de, op de radio. Maar de verschillende meningen moet je zeker wel, eh, wel laten horen. Kijk, er werd ook mooi aangehaald, Bart-Jan Spruit deed dat volgens mij. dat Dit programma begonnen is vlak voor eh, Pim Fortuyn. En dat was toch een wake-up call voor de Nederlandse politiek. Van we dachten dat het allemaal prima in orde was. Terwijl we geen gevoel hadden wat er echt in de samenleving eh, speelde. En als je dat gevoel dus wel wil hebben van wat speelt er... Ja, dan moet je alle meningen wel aan boord laten komen. Hebt u het idee dat er alleen maar mondige mensen naar dat soort programma's bellen? Of is, is laten we zeggen, de Nederlander ook mondiger geworden door het loop uh, van de tijd? Dat vind ik moeilijk te zeggen. Maar ja, het zijn natuurlijk mensen die wel graag hun zegje doen. Maar ook aan de manier waarop ik zelf gehoord heb als ik bij Stand.nl zat. Dat mensen inbellen zijn het ook soms mensen die echt iets van het hart moeten. En die het best moeilijk vinden om te bellen. Ja, dus het is volgens mij een vrij brede groep die gewoon reageert. En ik ben het ook wel met uh, Jack de Vries eens. Dat je ja, daar ook natuurlijk ja, meningen die helemaal haak staan op onze grondwet, Dan moet je een grens trekken. Maar je kan ja, ook niet teveel onders huids laten. Want dan gaat het broeien en dan komt het toch naar voren. En dat is ook wel de functie ook van dit soort programma's. Dat je hoort wat er speelt en dat je dan ook weet... Uh, ja, wat je als samenleving en ook als politiek ja, moet aanpakken. We gaan eens uh, luisteren naar die uh, burgers. Ik kom, ik kom nog weer uh, bij jullie uh, drieën terug. De stelling vanmiddag is dus is waardevol dat burgers steeds meer meepraten over het nieuws. Uh, we hebben even gekeken op onze site. 79% is het eens daarmee. 1500 mensen hebben gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag Jurgen. Met uh, Rienus van der Molen... Nou, ik ben het hardgrondig eens met de stelling... want ik denk, Jolanda en Jek en, en Hans kunnen het allemaal wel ontkennen... dat wij als burger wel degelijk invloed hebben op de meningsvormen... onder andere bij politici. Want ik heb wel eens gehoord, Jurgen... dat bijvoorbeeld een ingezonden brief goed is... voor 5.000 mensen die niet schrijven. Kijk nou, dat, dat is nogal wat. Dus u zei al die telefoontjes, dat staat voor veel meer mensen die ook iets vinden. Ja, nou, en bewust of onbewust gaat er natuurlijk toch wel wat door al die hersens heen... van die mensen die aan de touwtjes trekken. Ja, ja. Dus ja. ik denk dat we wel invloed hebben. Ja, ik moet even het opnemen voor het panel, want ze hebben het niet helemaal ontkend, hoor. Uh, oh. Dank u voor het bellen. Stam.nl, ja, goedemiddag. Met wie? Goedemiddag, met Van den Bergmortel. Zeg hem maar. Ben ik aan de beurt? Ja, dat is ook zo'n vraag die ik heel vaak krijg. Ben ik aan de beurt? Ja, ja u ja. bent aan de beurt. Dat weet je als luisteraar niet altijd. Laat ik vooropstellen dat dit de allereerste keer is dat ik reageer op een programma, welk ja. programma dan ook. Maar ik vond de stelling zo belangrijk dat ik nu wel wat moest zeggen. Ik ben het met de stelling helemaal niet eens. Ik heb niet het idee dat er ook maar enige invloed uitgaat van al die reacties. Die mensen geven. En wat, er, wat ik dus nu vaak hoor. Wat ik nu in, tijdens de uitzending hoor. Dat doet me wel deugd. Dat er te veel mensen zijn. Die hun mening geven. Zonder dat ze zich de moeite nemen. Om hun mening te vormen. Ja. Het is echt een meningencultuur. De drie-traps-raket Van een mening hebben. En vormen. En in discussie een mening bijstellen. Die is in deze maatschappij zo ongeveer verdwenen. Ja. Mag ik u danken voor je... uw mening? Dat vind ik uh, niet juist. Nee, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Gea. Hallo. Hallo. Uh, ik uh, ben het eens met de stelling. En ik ben het ook eens met de eerste spreker. En niet met de vorige spreker. Die, uh, We hebben al een de... glaasje champagne op. Ik ben nu even de draad kwijt. Maar gaat u vooral verder? Nou, wat ik bedoel te zeggen is uh, dat ik het heel belangrijk vind dat de burgers zijn mening kan geven. Ja. Dat uh, is punt 1 en punt 2 is, ik vind dat u het heel leuk doet, maar ik heb toch altijd nog heimwee naar George Vreulich. Oh. Nou, ja, ik ben het helemaal met u eens mevrouw. Dank u wel. Stand.nl. goedemiddag. Ja, ja goedemiddag. Uh, mijn mening is de volgende. Ik bel heel regelmatig naar uw programma. Ja. De enige nadeel wat ik vind, niet door u, maar... Zoals mevrouw Schap ziet en de andere meneer ook. Maar nou, Er wordt helemaal niet geluisterd naar de mening van ons. Want uh, ik volg soms vijf, zes uur per dag... het televisieprogramma uh, vanuit de Tweede Kamer. Nou, qua twee hoogpunten. Qua ambitievenzwaarde en onbenulligheid. Want de mensen in het parlement zitten... die beloven voor de uh, verkiezingen alles en nog wat. En komen ze in het parlement, dan doen ze de helft maar niet. Daarom zou ik willen adviseren... laat de wet zodanig wijzigen. Als de volksvertrag wordt... Niet doen wat ze beloofd hebben, gelijk naar huis sturen. Ja, goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag goedemiddag ik spreek met mevrouw Weerndonk. Zeg hem maar. Ik wilde even zeggen dat ik me half eens ben met de stelling. Dus dan rekenen we 5, 50% van uw mening rekenen we bij eens en de andere 50% bij oneens? Nou, nee, dat niet. Dat, dat is helemaal niet waar. Ik, ik belde vroeger de eerste jaren, de eerste vijf, zes jaar, belde ik ook regelmatig op. Na, naar het programma. Maar ja. ik vind de laatste jaren. Vind ik, het niet, vind ik het zo verrechts worden. En het wordt zo, zo gehaast. En steeds minder tijd is er. Ik vind. nee, ik, ik vind eigenlijk. het programma. nu niet meer zo goed. als toen met Joffreulich. Nee, nee. Goed. Nou, daar wordt je voor bedankt dan. Uh, uh, goed. Dat was het eerste blokje bellers. We gaan zo meteen terug naar de bellers. George is een radiovriend van me. Dus ik is, dus we kunnen wel wat hebben van elkaar. Um, uh, Jolanda Sap, ja. Um, de, de opkomst van Pim Fortuyn, dat, dat is straks ook al even vastgesteld. Uh, de, in in Stand.nl hoor je al die meningen altijd al. En, en, terwijl de politiek en laten we zeggen de gevestigde journalistiek daar misschien nog niet helemaal uh, voor klaar was of zo. Ja, en dan is de vraag... Ja, hoe kan dat? <laughs> hoe kan dat? <laughs> nou ja, weet je, het, het, het, of dat nou echt een taak van de, van de journalistiek was... Wat je ziet is gewoon dat Fortuyn echt een... Uh, nou ja, de, de, de eerste was die een stevige tegenstroming verwoordde. En daarmee ook uh, een geluid verwoorden, wat bij heel veel mensen gewoon leefde. En wat op familiefeesten natuurlijk ook al jaren uh, hoorbaar was. Ik zou ook wel willen bestrijden dat de politiek dat helemaal niet wist. Alleen um, ja, waren we daar met elkaar nog niet echt aan een, aan een goede oplossing toe. Hans de Roos, de media, de kritiek was dan... politiek en media zaten te veel in een ivoren toren... waren vooral met hun ding bezig en zagen niet wat daar onder allemaal gebeurde. Nou, ik heb wel eens gezegd, dat wij hebben die verhalen wel gemaakt... maar we hebben niet echt werkelijk gevoeld hoe het zat... En misschien dat Stand.nl daar een beetje bij had geholpen. Dat, dat weet ik niet. Um, maar dat zegt inderdaad iets over hoe Nederland op dat moment in elkaar zat. Dat was het probleem van de journalistiek, van de politiek. Van, ja. laten we zeggen, de instituties. Die dachten dat het allemaal nog niet zo vaart zou lopen. Dat die verhalen een beetje toegedekt moesten worden. Nou weet ik niet of je, als je dan de radio aanzet... of je dan tot een heel ander inzicht komt. Want daar zit het hem niet in. Het zit hem volgens mij niet in naar de radio luisteren... maar in gewoon naar buiten gaan en kijken en luisteren. En uh, iets dieper denken dan... Ik zeg, op basis van je automatische standpunten die je altijd al had. Ja. Jack de Vries, klacht, uh, die hoorden we net ook weer in het belrondje. Hè? Uh, ja, allemaal leuk en aardig. en jullie nodigen gasten uit. Uh, het zijn vaak politici, maar ze luisteren toch niet naar ons. Ik denk dat dat uh, niet waar is. Ik denk dat politici zeker zich zeker steeds meer rekenschap geven van wat er in de samenleving speelt. Maar iets anders is dat ze daar dan maar een isgelijkstreep achter moeten zetten. Dat is onze eigen mening. En neem het voorbeeld van het lastige debat wat, wat mevrouw Sap moest doen in het begin uh, van haar leiderschap. Over Koendoes. Als ja, mevrouw Sap... daar weer eens lekker over hebben. Ja, nee maar, nee, maar u kreeg dat... U kreeg gaat, gaat u nog wel steeds? Want ik, ik nee, trekt u... u terug naar die missie naar Libië, begrijp ik. Nee, laat de nee, de Vries even lekker zijn Misschien maken we nog even Geen nieuws keer. bij tia-stam.nl. -ja, nee, het, het, het kabinet uh, is de missie aan het voorbereiden. En wij gaan dat vanuit het parlement heel stevig controleren. En als het kabinet zich aan de toezeggingen houdt... Ja, dan uh, gaat er een missie die echt een goede bijdrage kan leveren. Ja. Maar alle toezeggingen bestrijden. zijn nog niet gedaan, dus je bent nog niet tevreden. Nu. Nee, en dat debat gaan we ook gewoon in de Kamer ja. hebben. Ik wil juist helemaal niet met kritiek komen. Maar mevrouw Sap is toen echt gebombardeerd met allerlei peilingen. Van welke nieuwsrubriek dan ook. En als mevrouw Sap dus gezegd had: van oké, okay, en ik moet dus nu maar naar die peilingen luisteren, dan had ze een andere mening moeten innemen. Maar mevrouw Sap heeft toen gezegd: van nee, we hebben bepaalde uitgangspunten. We hebben juist ook een verkiezingsprogramma en een bepaalde positionering als partij. We hebben een afspraak gemaakt met het kabinet, daar sta ik voor. Dus ja, je moet luisteren naar de samenleving, maar je hebt ook je eigen partijpolitieke opvattingen. En je moet dus ook een rechterrugte durven ja, tonen. Nou, dat is, ja. dat is toen gebeurd. En dat denk, denk ik uiteindelijk meer respect af... dan politici die op iedere peiling maar ja en amen zeggen... en zo gaan we het nu doen. Dus ja, volgens mij gaat het om, om dat in dit geval om authenticiteit. Wat ik als bezwaar heb tegen een deel van de politiek... en niet alleen politiek, maar dat is dat er focusgroepen worden gevormd... en daar ga je luisteren wat speelt er. En dan aan het eind van de dag zeg je... oké, okay, dan gaan we het zo formuleren. Dat is onze mening ineens. Ja, ja. Terwijl ik denk dat je juist ook als politicus, niet alleen als politicus... maar zeker als politicus ook moet zeggen van... u vindt dit en dit en dit... En toch besluit ik iets anders om deze redenen. En ik denk dat dat eigenlijk gewaardeerd wordt. Ik denk dat je naarmate je helderder bent, ook als je afwijkt... dat je meer waardering krijgt dan wanneer je het een beetje onder het tapijt probeert te wegen. Nou, daar ben ik het mee eens hoor. Dat is natuurlijk inderdaad <coughs> gewoon een heel belangrijk punt... dat je gewoon staat voor waar je voor zegt te staan. Maar waar gewoon ook een kern van het probleem zit... is dat wij als politici natuurlijk in verkiezingstijd... altijd volledig voor onze eigen verkiezingsprogramma's gaan. Iedereen weet op voorhand dat je dat natuurlijk nooit binnen kan krijgen. Dus dan is het compromis op voorhand altijd al ingebakken... En dat geeft automatisch eigenlijk een soort kloof waar een van de vragenstellers net ook naar verwees. En ik denk dat je daar ook slim aan doet, en dat de politiek daar slim aan zou doen, om ook in die verkiezingstijd veel slimmer na te denken over wat echte harde punten voor je zijn, en waar je wel op wil onderhandelen, zodat je ook een reëler beeld schetst naar je achterband toe, en zodat je niet ook op voorhand al die kloof zo inbouwt tussen wat je dan zegt en wat je later gaat doen. No. En inderdaad zeggen van dit wilden we, maar in de, in de compromissen die we hebben moeten sluiten doen we het niet. Daar staan we dan nu voor. Het wijkt af van ons verkiezingsprogramma. Ja. Maar u snapt, we krijgen niet 100% zin. deze 30% Precies, wel. Eerlijk zijn. Ja. Um, jullie hebben trouwens allebei de eer gehad om uh, ooit een keer uh, genoemd te zijn in een stelling. Uh, even kijken, Jolanda Sap heeft juist gehandeld in de kwestie Afghanistan. Ja? 31% was het daar maar mee eens. Nou, gelukkig was bij mijn congres uh, een groter deel het mee eens. Maar weet je wat het, het belangrijke verschil is? Was je het eens met dat het zorgvuldig is gegaan? Of was je het eens met de inhoud van het besluit? Tot eerste zijn mensen het wel veel meer eens geweest. Dan jullie stelling is daar niet helemaal helder in, het nee. onderscheid. Uh, die andere was de positie van staatssecretaris Jack de Vries is onhoudbaar geworden. U weet nog wel waar dat over ging, hè? Ik weet nog waar dat over ging. Ik weet niet meer wat de uitslag was. Dus Zes, er wel een... 66% was het daarmee eens. Nou ja, heb, dus ik, ik, heb ik toch een keer op Stand.nl nee. geluisterd. Uh. <laughs> maar wat, wat vond u daarvan? Toen dat, toen, hebt u dat gehoord toen of niet? Nee, ik heb, er was toen zoveel media, ik heb dat niet allemaal tot me genomen. Dat was wel meer dan genoeg. Nee, maar het was een, een, een debat wat breed gevoerd werd. Dus dat standpunt daar dan ook de mening van de samenleving over vraagt... daar heb ik geen enkel probleem mee. Ik kan die meneer niet zeggen van de strak... dat de politicus niet heeft geluisterd naar de opvattingen. Nee, hij heeft niet naar de uitzending geluisterd... maar wel naar, naar de opvattingen inderdaad. Um, het is waardevol dat burgers steeds meer meepraten over het nieuws. Dat is onze stelling. Bent u het eens of oneens? Laat het vooral weten via de telefoon 0800-1101. Ik begrijp dat nog steeds 79% daarvoor... is. Is het aantal stemmen, uh, stemmers uh, neemt wel toe, want we zitten intussen op 1600. Stomp.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met mevrouw voor ten boom. Ik luister zo graag altijd, omdat je leert om je eigen mening te toetsen aan die van de ander. Dan bekijk je het vaak weer even van een hele andere kant. Dus, dus het heeft wel degelijk ook een educatieve kant, zegt u een beetje. Ja, ja, dat vind ik ervan. En verder vind ik het heel nuttig voor oudere mensen ook om geestelijk actief te blijven en een beetje bij te blijven wat er zich speelt, wat er afspeelt in de, in de wereld. En het lokt bij ons vaak leuke discussies uit met vrienden onder elkaar en met de familie. U gaat na de uitzending nog even lekker ja, door discussiëren. Ja, wij gaan doorpraten over alles. Goed. Ja. Dank, dank u wel. En u doet het uitstekend. W ja. Mevrouw De Lijn viel even helemaal weg. Wat, wat zei u nou? Ik zei het laatst nog dat u het uitstekend doet. Dank u wel hoor. Ja. Uh, stop met een el, goeiemiddag. Harry Wesseling, CDA-lid Nijmegen. Nee, maar ik dacht waar blijft hij? Maar Aardig daar is hij. gefeliciteerd, een rondje voor mij. <laughs> okay. En uh, ik ben het natuurlijk helemaal eens. We hebben in Den Haag te veel, en dat weet het weten dus ook allemaal wel, uh, kleutjesvoetbal en te veel vriendjespolitiek. Maar morgen, meneer... Uh, Meneer Jurgen, morgen in de cda partijcongres dan zie ik de communicatiegoeroe van het CDA, meneer De Vries. En uh, Christendemocratisch Appel moet het Christendemocratisch Appeal worden. Er moet een A beginnen en we moeten weer aantrekkingskracht krijgen... en nestwarmte en betrokkenheid en democratisering. Ja. En, en, en op wie van de twee gaat u stemmen? Ik, uh, nou moet u luisteren, ik was niet zo voor deze combinatie. Net als mevrouw Peto met achteren naar mijn inschatting... Uh, betrokken in de dame is, stem ik op een dame. Ja, en ik wil ook dat het zo fulltime mogelijk gebeurt. Dus meneer Van der Tak is prima, maar die wil het er even bij doen. En in, in de gegeven omstandigheden... Ja, ik hoor het al, het u, u het GDA, stemt op mevrouw Petro. Dank u wel voor het bellen, meneer okay. Wessing. Stam.nl, goeiemiddag. Goeiedag, met meneer Lusik uit Rotterdam. Goeiedag. Goeiedag. goeiedag. Uh, ja, ik kom in, uh, uit een oud En mijn droom was er nog ooit een keertje in een... Uh... Uh, uh, uh, uh, Op de radio te de komen en democratie. Ja. Maar dag in dag uit ben ik zeer te gesteld in jullie democratie. Voor wij zou spreken, je had een keertje. Uh, uh, wat was het referendum in verband met de Europese grondwet? Ja. Die werd unaniem door de volk afgewezen. En drie maanden daarna heet dat geen Europese grondwet. Dat heette een verdrag van de NIS. Nice. Ja. Maar ieder letter van de vorige is een opgenomen in die ouderen. Ja. Dus waar is die respect van de volk, waar die, die, die, die, die elite daar bij jullie in de studio ja. te zien u, Ja, u, u zegt eigenlijk: we gaan te slordig om met onze democratie, democratie die wij die we verworven Dat hebben. Het is niet alleen democratie. Het is een. een, een nou ja, neem je bewijs en spreken: uh, uh, de speech van ieder politicus, onnacht links of rechts, die begint. Hechte dames en heren, in voormalig Joegoslavië heet dat de beste kameraden en kameraden. Ja. Dus ja, ja. offer geschreven en een uh, script. Ja. Nou, die mevrouw uh, van de Saab, die, die nieuwe uh, ja. linkse ster. Ja. Nou, die is een oorlog Dan naar Hans m von Palen. Meneer, mevrouw, ik krijg nu het verwijt al te horen, dat weet ik al zeker na U hebt die meneer uit Joegoslavië veel te lang aan het woord gelaten. Dus ik ga u wegdrukken. Spijt me helaas. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met mevrouw van den Berg, hè? Daag, zeg maar. Ja, ik ben het dus... Ik luister altijd naar jullie programma. En eh, dat vind ik altijd een beetje amusant, want het zet helemaal geen zoden aan de dijk waar het over gaat. Want daar ben ik met enorm het met meneer La Roes eens, dat hij zegt van... Ja, je zou eigenlijk eens moeten vragen aan sommige mensen, eh, ja, waarom zegt u dit, hè? En, mevrouw, waarom zegt u dit eigenlijk allemaal? En uh, dat wordt nooit gedaan. Hè? Iedereen kan zijn zegje doen en degene die er zit, die, uh, die luistert ja. toch niet, zeker mevrouw Van der Sap niet, want dan hoor ik ja. nou al meer de kritiek en daar ben ik het volkomen mee eens. Maar, dus echt van, uh, Soms ja, stellen we ook ja, vragen dan en dan geven en mensen en gewoon voet. geen antwoord. Die praten maar, maar gewoon door. Ja, dat er een programma. Ja, dank u wel. We gaan naar de laatste paar minuten met onze uh, voor mevrouw Van der Sap, uh, of u ook gewoon even op wilt letten. Um, Nee, we, we, hebben, we hebben namelijk al die tien jaar stellingen... ook een beetje door elkaar gehuurd... dat we is een onderzoeksbureautje naar laten kijken. En um, uh, ja, iets wat voor u relevant uh, is... Dat, dat betreft het sentiment over het Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan. Je ziet een duidelijke daling. Het uh, aandeel dat positief was over de deelname aan die missie in Afghanistan... was in 2001 nog relatief uh, positief. 40% toen. Um, dat had natuurlijk te maken met 9-11. Uh, inmiddels is dat nog maar 20%. Wist u dat? Nou ja, wat je natuurlijk zag gewoon ook in de afgelopen periode... er is heel veel gepelte. dat zei Jacques de Vries net al. En je zag gewoon dat dat draagvlakken, om dan nog iets te doen... Zo tussen december en januari enorm gekelderd is. Kijk, en wat het dan is, is niet dat je als politicus niet luistert... en niet kijkt naar nou wat er gebeurt in de peilingen... maar dat je gewoon in een afweging, in een oprechte afweging terechtkomt... tussen de doelen die je je gesteld had... en die ook gewoon in een verkiezingsprogramma door de leden zijn geaccordeerd... de politiek die je daarop gevoerd hebt en het afnemende draagvlak. En dan moet je je inderdaad afvragen, als je dit dan doorzet... en dat is natuurlijk nu vooral de hoofdvraag voor het kabinet ook... kan je het dan voldoende uitleggen dat de mensen die daar dadelijk namens ons aan het werk gaan... een belangrijk werk gaan doen, ook ondersteuning daarvoor voelen? Nou, ik denk dat het kabinet daar nog heel hard in moet gaan investeren... om ook te zorgen dat dat draagvlak er komt. Maar als je ziet dat de peilingen omlaag kelderen, betekent dat niet... dat je ineens je politieke lijn moet gaan nee. bijstellen. Jack de Vries, de mening van de Stam.nl-huizenhuis bleek ook uit het onderzoek over het kabinet... dat er acht jaar zat tijdens tien jaar standpunten uh, kabinet met veel CDA erin, en premier Balken. Uh, dat dat nou niet al te veel vertrouwen heeft gehad. Dat was mij niet ontgaan dat er weinig vertrouwen was. Wat is de vraag? Dus dat, nee, maar goed, dan klopt dat dus met wat, wat die luisteraars blijkbaar vonden in al die stellingen? Ja. Nee, maar dat, dat zeg ik. De onderstroom van de samenleving is, is wel helder. Iets anders is of je dan meteen als politicus moet zeggen... Uh, we gaan compleet iets, uh, iets anders doen. En zeker op het moment dat je een kabinet hebt... wat heel onplezierige maatregelen neemt... ja, dan, dan is er ook minder vertrouwen. Want dan is de burger daar ontevreden over. Als je in Nederland vraagt... moeten we zuinigd worden op ontwikkelingssamenwerking... dan is een grootste meerderheid is daarvoor. En toch zeggen we als politiek... Van, nee, wij vinden dat als Nederland wel belangrijk. Dus ja, je moet onderscheid maken van politieke stellingnamers... en luisteren van de burgers. Het is geen Nee, Hans LaRussi... De eerste stelling die over Mark Rutte ging bleek dat hij weinig vertrouwen had. Ik geloof 15% was het er maar mee eens dat hij eh, laten we zeggen van de VVD weer de grootste partij zou maken. Weinig vertrouwen toen. Als je denkt als je nu een peiling zou doen dan, dan is hij erg populair bij zowel vriend als vijand. Ja maar dat zegt dus ook heel veel over de betrekkelijkheid van peilingen. Je peilt alleen maar hoe iemand er op dat moment voor staat. En je peilt niet de potentie. En je peilt niet de omstandigheden die zich straks zullen voordoen. Dus in die zin, dat is ook voor, voor ons een van de redenen geweest... om niet met peilingen te werken. Want ze zeggen eigenlijk helemaal niet zoveel. Kijk, het is veel interessanter... en ik ben het eens met die eerste mevrouw in het tweede rondje die belde. Die zei, ik gebruik uh, dit programma om mijn eigen opvattingen uh, aan te scherpen... of te veranderen. En ik praat erover door... Dat is de waarde. Dan moet je volgens mij ook accepteren dat anderen kunnen zeggen... ik heb gehoord wat jullie zeiden, maar ik ben het er niet mee eens. Volgens mij moet het niet het idee zijn van ik bel hier naartoe... en dat betekent automatisch dat die telefoontje doorgaat naar Den Haag... en dat Den Haag dan vervolgens doet wat ik net heb bevolen. Zo werkt het niet. Maar je moet wel kunnen uitleggen waarom je tot een standpunt bent gekomen... zeker als het afwijkt van het gemiddelde, het meest populaire whatever. Goed, ik wil jullie bedanken voor uh, de komst naar hier... en de bijdrage aan deze discussie. Uh, Jolanda Sap, Hans Laroes en uh, Jack de Vries. Um, tot slot van deze uitzending... oh nee, we moeten eerst nog even kijken naar uh, de site. Uh, daar kunt u trouwens de hele middag nog blijven stemmen op die stelling. 79% nog steeds eens. Er is door ruim 1600 mensen gestemd. En we maken aan het slot van deze jubileumuitzending uitzending de winnaar bekend van de wedstrijd winje-eigen-stand.nl. Jury heeft gesproken en koos uh, vijf stellingen uit vele inzendingen. De inzetters van de uitgekozen stellingen... die hebben al een debattraining van Lars Duursma gewonnen... De debatteren. Maar het gaat er nu om spannen. Welke stelling haalt het tot in de uitzending van 25 april? Dat is tweede paasdag. Um, de winnende stelling heet... Bijen zijn onmisbaar in de voedselketen en moeten daarom beter worden beschermd. Bedacht door mevrouw Baarsma. Gefeliciteerd ermee. Op tweede paasdag gaan we die uh, echt uh, omvormen tot een radio-uitzending. Zometeen na tweeën nog meer feest. Jan Mom vanuit Amsterdam, de kroon. Jan, wat ga je doen? Ja, gefeliciteerd. We hebben hier Rut Petom die morgen voorzitter van het CDA wordt. Althans, dat denken heel veel mensen. Ze ligt voor in de strijd om het voorzitterschap. Richard Korver, advocaat in de zedenzaak rond Richard M. Die wil uh, dat er een psychiatrisch onderzoek komt naar de hoofdverdachten. We hebben schrijver Havid Boassen als gastrecensent Sanna Wallis de Fries en Friends met Satire, Frits Barend... Oversport, de column van Justus Vernoel... en hele prachtige, fantastische live muziek van Jonathan Jeremiah. Ik dank u voor tien jaar bellen en blijf daarmee doorgaan de komende tien jaar. Goedemiddag, prettig weekend. Als je echt luistert naar elkaar, hè, dan hoor je zoveel meer...